6 uur, het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Steeds meer lokale partijen. Oekraïne roept reservisten op, Russen omsingelen legerbasis... en Feyenoord verliest in de Kuip van Ajax. Het weer, de bewolking neemt in de loop van de avond vanuit het zuidwesten toe. Vannacht gaat het regenen, morgen begint de dag grijs en regenachtig. In de loop van de dag klaart het op... Het wordt 9 graden en daarbij waait dan wel een stevige zuidenwind. Dinsdag en de dagen daarna blijft het vrijwel droog. Geleidelijk wordt het zachter en de temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden. De lokale partijen rukken op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Toen in totaal 1024 lokale lijsten mee tegenover 870 in 2010. En dat terwijl er nu in minder gemeenten verkiezingen worden gehouden. Blijkt uit een onderzoek naar de kieslijsten van de NOS en de regionale omroepen. In de studio redacteur Ardy Stermening. Ardy, jij hebt alle kieslijsten verzameld en geanalyseerd. Wat zijn de opvallendste uitkomsten? Nou ja, vooral dus die groei van de lokale lijsten. Er doen nu 18% meer lokale lijsten mee. Terwijl het aantal landelijke partijen daalt. Dus dat valt wel enorm op. En inmiddels is het zo dat in meer dan een derde van de gevallen... je dus te maken hebt met de lokale lijst. Een derde van de lijsten is lokaal. En overigens zie je daar nog wel grote verschillen per regio. Als je bijvoorbeeld kijkt Noord-Brabant, Limburg, Flevoland... daar is bijna de helft van de partijen die meedoen is een lokale partij. En daar tegenover staat dan bijvoorbeeld weer Groningen waar uh, in ongeveer 20% van de gevallen maar een lokale lijst is. Ja, je zei dus al een, een daling van de landelijke partijen. Ja, ja, maar goed, een daling. Uh, nog steeds in de landelijke partijen natuurlijk enorm goed vertegenwoordigd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het uh, CDA, die doet in bijna alle gemeenten mee. 377 van de 380 gemeenten, daar is uh, het CDA present. VVD, VVD en PvdA bijvoorbeeld ruim 300. Uh, D66 en GroenLinks ruim 200. En de rest van de partijen, nou, dan wordt het wel echt wat minder. Die doen dan vaak in minder dan de helft van de gemeenten maar mee met de verkiezingen. En meest opvallend is natuurlijk de PVV. Twee gemeenten maar doen ze mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de lokale partijen rukken ze dus op, maar ook de oudere partijen doen het goed. Hè? Die doen het heel goed. Vorige keer, 2010, deden ze in 19 uh, gemeenten mee. Inmiddels is dat 71. En dan uh, vooral de partij OPA, Oudere Politiek uh, Actief... Dat is een lijst die we heel vaak uh, tegenkomen. En er is ook in één gemeente, doet OMA ook mee. Dus uh, okay. een mooie variant op het thema, zal ik maar zeggen. En, en wat mij verder ook wel opviel is dat er soms in, in sommige gemeenten ontzettend veel te kiezen is. En soms heel weinig. Je hebt bijvoorbeeld Roosendaal in Gelderland. Drie uh, partijen maar uh, waar de mensen uit kunnen kiezen. En ook nog eens een keer allemaal lokaal. En daar tegenover staat dan bijvoorbeeld weer Amsterdam. 27 partijen waar mensen uit kunnen kiezen. Ja, en opa en oma, er zitten al heel vaak van dat soort rare, na rare namen tussen. Hè? Dit jaar ook weer? Ja, ja, ik heb ook wel een, een paar favorieten als ik zelf inmiddels die hele lijst heb doorgespit. Uh, we doen wat we zeggen, in Dinkeland valt uh, uh, enorm op. Achteuri.nl, partij voor de ijsbaan in Zaanstad. En Almelo, vond ik zelf ook wel heel mooi. Zes uh, ootjes en inderdaad natuurlijk in Almelo. En overigens hebben we al die lijsten verzameld... en die kunnen mensen allemaal terugvinden op de NOS.nl. Daar is een kaart en daar zijn alle lijsten verzameld. Dankjewel, Hardy. Gaan we naar Oekraïne. De druk op Rusland om de krim te verlaten neemt steeds verder toe. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken... waarschuwt dat zijn land maatregelen kan nemen... die de economie van Rusland zullen treffen. Het dreigt met reisverboden en het bevriezen van de handelsrelaties. Het is echt really 19 th century verhaal in the 21e eeuw... en er is geen no manier... Way dat de uh, G8-landen in Sochi gaan a Dat is een start. Maar er is veel meer dan dat. Rusland heeft grote and in handen en there's Ik denk dat er een of is foreign alle I ministeren... die ik all of alle G8, dat ze gewoon gaan isoleren. In Oekraïne zijn alle reservisten opgeroepen... als reactie op het optreden van Russische militairen in de Krim... Honderden gewapende Russen houden een militaire basis van het Oekraïense leger omzingeld in het noorden van het land. Verslaggever Gertjan Dennekamp ging op zoek naar een van de kantoren waar vrijwilligers zich kunnen melden. Bij een gebouw van het ministerie van Defensie, hier even buiten het centrum van Kiev, druppelen de vrijwilligers en oud-militairen binnen. Het Oekraïense leger wordt gemobiliseerd en deze mensen willen niet aan de kant blijven staan. Het gebouw is vervallen, de verf bladdert van de ramen. Achterstallig onderhoud, zoals bij eigenlijk het hele Oekraïnse leger. De meeste vrijwilligers erkennen dat het Oekraïense leger... waarschijnlijk geen partij is voor Rusland. Maar toch komen ze. Ik ben 56 jaar. Ik heb... Ik heb... Een militair document van de... The... Soviet union Soviet union Igor is 57 jaar. Zijn militaire identiteitsbewijs is nog uit de tijd van de Sovjet-Unie. Hij is in Rusland geboren. Maar toch wil hij tegen dictator Poetin vechten. Ik ga waar mijn regering zegt dat ik heen moet. Reservist Alexander laat op straat zijn papieren zien... Stort, een wit, het is een een Het is Zijn ideebewijs en een wit strookje waarop staat dat hij morgen om half acht moet verschijnen. het is het geen oorlog van leiders, maar een oorlog van opvattingen, meent hij. Rusland wil niet erkennen dat Oekraïne een onafhankelijke staat is. Wij kunnen onze zaakjes best regelen zonder invloed of invasie van de oude broer. Het zijn er niet heel veel die bij dit kantoor binnenkomen. Misschien enkele tientallen. Maar ze komen omdat ze niet willen toekijken. Ik zal vechten voor mijn land en mijn kinderen. Ik ben niet Ik Navo-topman Rasmussen heeft harten uitgehaald naar Rusland. Het land bedreigt de vrede en veiligheid in Europa, zei Rasmussen. Hij wil dat Rusland de militaire acties in Oekraïne onmiddellijk stopzet. Ook in Nederland, ferme woorden vandaag, cda Buma zei dat Poetin steeds onvoorspelbaarder wordt. We hebben hier te maken met Poetin, uh, die uh, steeds meer een soort onberekenbare tsaar uh, aan het worden is. Rusland moet terug in zijn eigen honk. Putin moet beseffen dat hij hier een grens overgaat. En het gaat dus zo dicht naar een militair conflict toe. Dit is zo ontzettend gevaarlijk. Alexander Pechtold van D66 ergert zich vooral aan de houding van de EU... zei hij bij het tv-programma Jinek. Dat ze dit hele weekend niet in staat zijn om zelfs maar bijeen te komen... Om te ja, dat laten gaat zien. morgen pas gebeuren, heb ik begrepen. Ja, nou, ongelooflijk. Ik bedoel, uh, in zo'n situatie uh, is het van... Nu goed dat Obama belt met Poetin en, en, en dat ze op dat niveau wat proberen. Maar wij als Europa, wij zijn de buren. Het is ook begonnen daar, omdat een deel van die burgers gewoon het gezicht meer richting Europa wil richten. Ja, en als je dan als Europa 48 uur niet thuisgeeft, treurig is een understatement. Aan de andere kant in dit conflict zijn in Moskou zeker 10.000 Russen de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan de inval in Oekraïne. Sommigen droegen uniformen van militairen van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog. Het NOS-journaal. Jeroen Jepkema. Vandaag is het officieel carnaval. Sowieso in het zuiden van het land, maar ook steden en dorpen boven de rivieren. De komende drie dagen is het feest. En verslaggever Jeroen de Jager stond er in Tilburg middenin tijdens de optocht in Kruikestad. Hooggeheerde publiek, welkom in Tilburgse Kruikenstad. Radio 1 hier. Weer een speciale live hier van Kruikestad. Alle kruiken en Kraken. Lekker feestvieren. Ja, wat met je vandaag? deelt op iPads uit.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 En wat ja. zie je dit jaar, denkt u, als, als thema's? Uh, ik denk een hele mooie optocht. Heel kleurrijk. En nou, thema's. Het uh, is op het motto Doe de dat dikkels. Dus daar zal veel op terugkomen. En wat, wat, wat betekent dat nou? Doe de dat Doe de daar vaak? Doe de dat meerdere keren? Maar dus. wat doe je meerdere keren? Uh, opstap gaan, pilsen pakken, carnaval vieren. Gewoon leuke dingen. Meneer, u staat hier te kijken naar de optocht. Ja. U ziet er niet echt als een carnavalsvier er Nee, ik kom boven de rivieren. Speciaal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 wij zijn de Tilburgse Vogelaarsvereniging. Ook echt? Wij zijn echt de Tilburgse Vogelaarsvereniging. En jullie vieren samen carnaval? Wij vieren samen altijd carnaval. En neem je daar dan vrij voor? Ja, we hebben wel een paar dagen vrij voor genomen. Ja, Doe het daar dikwijls is het thema van dit jaar. Ja. Uh, dus er zul je ook een hoop wagens en uh, griepjes uh, voorbij komen. Twee bejaarden. Ja. Dus die doen er nog steeds Dikkels. Nou, dat is Fijn lager. om te horen toch? Ja. Die mensen moeten ook een pleziertje hebben toch? Ja. Dat was verslaggever Jeroen de Jager vanuit Tilburg. Sport. Ajax is de grote winnaar van dit voetbalweekend. In Rotterdam werd Feyenoord met 2-1 verslagen. En de achtervolger FC Twente verspeelde dure punten. Tijdens de klassieker kwam Feyenoord nog wel op voorsprong... maar die werd uit handen gegeven. Trainer Ronald Koeman vond ondanks de nederlaag niet... dat zijn ploeg onderdeed voor de Amsterdammers. Ja, dat doet, uh, doet heel veel pijn... En, uh... Ik vond het ook onnodig. Nou, dat doet nog meer pijn hè? als je verliest van een ploeg die beter is vanmiddag. Nou ja, okay, dan moet je meerdere erkennen, maar dat, uh, dat was niet zo, vond ik. De andere trainer Frank de Boer zag door deze overwinning... het landskampioenschap dichterbij komen. Nou, dat wil ik wel, ja, in ieder geval. Maar we zijn er nog niet. We hebben een hele belangrijke stap gezet. En je moet elke wedstrijd deze in mentaliteit hebben. En dan is de kans groot dat we weer met zo'n ronding in onze handen staan aan het eind... Maar je ja, hoeft maar even weer een uh, moment van onachtigheid te hebben. Het ja, kan weer gaan knagen, dus uh, wij moeten ervoor zorgen dat het uh, niet gaat gebeuren. En daar zijn wij als uh, staf uh, voor. Twente kwam bij Utrecht niet verder dan een 1-1 gelijk spel. En ook Groningen-Kambuur kende deze uitstand. Ajax heeft nu een voorsprong van 8 punten op Twente en Vitesse en 12 punten op Feyenoord. In Ookmaar spelen AZ en RKC Waalwijk nog tegen elkaar met nog een paar minuten te spelen. Staat het daar 4-0? Arman Afseroglu. 4-0 inderdaad voor AZ tegen RKC Waalwijk of RKC uit schoenlappers Zoals Waalwijk blijkbaar genoemd wordt tijdens carnaval. En misschien zijn de spelers daar iets te veel mee bezig geweest. Ook met het carnaval. Want RKC speelt echt een dramatische wedstrijd. We zijn 88 minuten bezig en RKC heeft nog geen kans gehad. Sorry, RKC heeft nog geen kans gehad. Speelt armoedig. En AZ beleeft een uitstekende middag, een paar dagen na dat 1-1 gelijke spel in Europees verband tegen Slovan, Liberec, waar door AZ doorgaat naar de achtste finales van de Europa League. En dan denk je misschien dat het moeilijk wordt als je al zo snel na zo'n Europese wedstrijd weer een wedstrijd moet spelen tegen een ploeg als RKC in degradatienood. Dan denk je, die gaan ervoor, maar dat doen ze niet. AZ heeft het heel makkelijk, ze staat met 4-0 voor. Yvonne Nauta en Koen Verwij hebben in Amsterdam beslag gelegd... op de nationale titels Round. Voor beiden was het de eerste keer dat ze deze titel veroverden. Bij de mannen was het een gedevalueerd toernooi. Vooral toen zaterdagavond topfavoriet Sven Kramer werd gedisqualificeerd. Voor de Friese betekent het ook zijn laatste optreden van het seizoen. Natuurlijk had ik heel graag de WK gereden. Maar het, het, het is anders gegaan. Ik, ik heb afgelopen winter veel last gehad van mijn holters. Veel ontstekingen gehad. Uh, ja, te veel voor, voor, uh, ja, voor topsport. En uh, daardoor heb ik moeten besluiten dat ik, dat ik nu een einde zet achter het seizoen. En ik word aanstaande donderdag geopereerd in de Geldersverleidenheden. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Steeds meer lokale en oudere partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Oekraïne roept nu ook als een reservisten op. En Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord in de Kuip gewonnen met 2-1. Tot over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de EO met Dit is de Dag. De nieuwe Lexus CT200H brengt de luxe van Lexus dichterbij dan ooit. Want net als elke Lexus heeft de CT200H standaard een automaat...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 In Tegenlicht Bureau voor Digitale Sabotage. 5 over 9 bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Terwijl de hele wereld zich meningen vormt over het optreden van de Russische president Poetin in de Krim... gaat Floris Visser in Rusland onverstoorbaar door met iets bijzonders dat de Nederlander nooit eerder mocht doen. Namelijk het regisseren van een grote opera in het beroemde bolshoi Theater in Moskou. Hij vertelt in Dit is de Dag zijn verhaal. En commentator Stefan Paas komt met een stevige stelling. Namelijk dat de komende gemeenteraadsverkiezingen laten zien dat het slecht gesteld is met onze democratie. Ja, vandaag, dit is de dag met sowieso een hoog cultuurgehalte... want behalve opera-regisseur Floris Visser, welkom... zit hier ook aan tafel de Portugese fado zangeres Christina Branco. Welkom. Um, it's so nice to have you here this Sunday. It's great to be here. And um yeah, you speak Dutch, but only a little bit. So you talk in English. Uh, je, je spreekt een beetje Nederlands, maar een uh, heel klein beetje hoor ik. Want, uh, <laughs> uh, je, uh, je bent hier begonnen in Nederland uh, 17 jaar geleden. You started to sing in the 17 years ago. How did you start? Exactly. Well, it was in a very small club here in Amsterdam. Uh, well. In Amsterdam, uh, in, a, in a hall called Zalhonderd, and it was exactly just for 100 people, and uh, it was really basic, but then they made an album out of those two shows we we've done there, and well, and suddenly I was already doing different uh Halls yeah. here. So. Uh, I'm going to translate a little bit. Um, uh, ja, het begon 17 jaar geleden voor 100 man in zaal 100. En uh, er werd een album van gemaakt en dat werd een groot succes. Um, so, but how did, you, how did it come that you started here in the Netherlands? Hoe kon het dat je hier begon? Well, it was just, uh, they say it was fate. <laughs> I don't know if that exists, but somebody in Portugal uh, saw me performing uh, in a tv show and... Uh, And and then suddenly they invited me to to come here and to celebrate the 25th of April, which is a very important revolution in Portugal. Yeah. Uh, for for this audience, this small audience, okay. and I accepted though though I didn't know what what was. Uh, I'm yeah. What should I expect from that? Ja, Christina Branco zegt... Uh, ja, het was, ze zeggen wel, het is het lot. Um, er was iemand die, die, uh, die haar hoorde in Portugal... en heeft haar uitgenodigd in Nederland. En uh, op een belangrijke dag voor Portugal... 25 april, uh, zong ze hier. Um, you, you sang with uh, the Dutch band Bluff. Um, uh, Christina Branco heeft met de Nederlands band, band Bluff uh, gezongen. Laten we even horen hoe dat klonk. Ja, en ze doet alweer mee. Ze zingt alweer een soort van mee. Branco en Bluff, dat is een hele mooie alliteratie. It sounds beautiful, Branco en Bluff. <laughs> um, do you share the, the love for yeah, sentences that are kind of poetic? Deden jullie de liefde voor poëtische teksten? Absolutely. That, that, that's really what I think that uh, unites us, Bluff and me, that the de the, the love that we share voor for poetry and voor words. en they do it in their own native language. And I do in my own. So yeah. it was a great connection and yeah. a great moment. Het is absoluut iets wat hen deelt. En uh, allebei een eigen taal. De liefde voor poëtische uh, teksten. Um, ja, je zingt niet de klassieke fado's, maar je geeft er een hele eigen sfeer aan mee. Wat is precies de Branco-fado? Can you tell me what's the kind of. Branco Fado, because you don't sing classical Fado, isn't it? I can sing classical Fado as well. And and I'm more into it today than I was at, at the beginning. Because uh, I really think that you have to grow up um, to, to understand it better. Uh, but still, my Fado is a little bit different. Because first I pick up poetry. And uh, not just Portuguese poetry. Uh, but uh, that that's basically what I do. And then I try to... to, to ...to make different music and transport the sonority of the Portuguese guitar... ...which is the instrument uh, adapted to, to accompany Fado. Um, I transport that sonority into my music. And that makes a different combination from the traditional yeah. Fado. Oh, this is kind of interesting to translate <laughs> now. Uh, yeah, ze <laughs> vertelt dat ze nu wel iets meer de klassieke Fado zingt dan vroeger... ...maar het, het, het begint uh, bij uh, Branco eigenlijk met de teksten... En, uh, en ze importeert ook andere muziekinstrumenten in uh, de fado die zij zingt... zoals de, bijvoorbeeld zelfs de elektrische gitaar. Um, nou, je staat aan de vooravond van een tournee door Nederland. Um, ja, ga je ons verleiden om allemaal naar Portugal op vakantie te gaan deze zomer? Do you try to get us into Portugal this summer with, you know, yeah, so starting cool. this, this tour in Holland? Yes yeah, somehow uh, I hope I can bring some sun into into those cloudy days here in Holland. Well that that might, but spring started early. De de de lente is al begonnen hier. That's true. That's true. Okay, okay we're going to listen to you Fado da Parelia. Ja, yeah, Partilha. Partilha. Thanks. Já não te peço um retrato que há muito me prometeste, nessa jura te desato, e nem de quantas mais fizeste. Na lista estavas em menino com uma marinha lado, e as linhas do meu destino traçado o colete que te de dei ainda mais que de senti ainda que banhe além não quero para mim só te peço que destruas as cartas que te escrevi Penso que destruas as cartas que te escrevi. Hei de ficar de mãos nuas, firme diante de ti. Se alguém disser que perdeu Ja, prachtig. Christina Branko, kwart voor zeven. Een tweede nummer hier in de studio van Dit is de Dag. Uh, meld ik nog even dat het uh, bij uh, het voetbal als volgt zit... AZ-RKC 4-0 eindstand. En we gaan naar Robert van Voren. Hij uh, zit in de Oekraïne. Uh, Oekraïne heeft vandaag opgeroepen tot een militaire mobilisatie. Aan de telefoon, ik zei het al, Nederlandse slavist en psychiater Robert van Voren. Hij is in Kiev bezig met het opzetten van een programma voor traumazorg. Goedenavond, meneer van Voren. Ja, goedavond. Ja, ik, zei, ik, ik hoorde het al, er zit een beetje een brom op de lijn, maar anders uh, ging het niet. Um, u hoort mij wel goed, hè? Ik hoor u heel slecht. <laughs> oh, heel slecht, dan zal ik heel duidelijk praten. Uh, grote vraag is, alle Oekraïense reservisten zijn opgeroepen om hun land tegen de Russische agressie te verdedigen, hoorden wij. Wat merkt u daarvan in Kiev? Nou ja, vandaag op het plein de, was de, de, de situatie eigenlijk heel vreemd. Aan de ene kant uh, heerst er een heel bedrukte stemming. Uh, er zijn natuurlijk honderd uh, uh, mensen omgekomen. Uh, er worden nog steeds 370 mensen vermist waarvan gevreesd wordt dat die ook zijn omgekomen. Maar waarvan de, de lichamen niet gevonden zijn. Uh, tegelijkertijd is er de spanning, uh, wat gaan de Russen doen? Uh, is het alleen de Krim? Uh, gaan ze verder? Uh, staan ze uiteindelijk straks hier in Kiev? Uh, en tegelijkertijd uh, ja, is het uh, een soort toeristenseizoen begonnen. Uh, mensen uit de provincie komen naar Kiev om foto's te maken van de Maidan en van het slagveld. En om de uh, vele monumenten en de bloemen, enorme bergen met bloemen te fotograferen. En ja, als je dan de hoek omgaat, dan kom je eigenlijk in een gewoon leven terecht waar mensen weer in een koffie, koffiehuis zitten, cappuccino drinken en het gewone leven weer ja. doorgaat. En dus het is een hele rare mengeling van, van zaken. Ja, want ik kan me voorstellen, die mensen die zijn opgeroepen, daar zitten ook bij wijze van spreken jonge mannen zijn met wie bij wijze van spreken drie dagen geleden nog een biertje van wodka in het café zat te drinken. Uh, sorry, ik kan u weer niet horen. Nou, ik, ik zeg, die, die mensen die zijn opgeroepen... dat is natuurlijk volkomen onverwacht. Daar zitten dus ook mensen bij... met wie u bij wijze van spreken... Uh, een paar dagen terug nog een biertje dronk. Ja, uh, nou ja, het, het probleem is natuurlijk... Uh, in, in de eerste plaats is niet duidelijk wat Poetin gaat doen. Uh, is dit een uh, manier om te proberen de zaak onder druk te zetten? Is hij van plan om de krim inderdaad uh, uh, uh, te annexeren... ...en daar eenzelfde soort staat als uh, Zuid-Ossetie Af of Afghazië van te maken. En uh, aan de andere kant, de Oekraïners hebben ook uh, ja, beperkte mogelijkheden. Ze hebben een algehele mobilisatie afgekondigd. Uh, dat uh, heeft dus nu ook inderdaad plaats. Maar ja, iedereen weet natuurlijk ook dat het uh, Oekraïnse leger in principe niet veel voorstelt. Ze hebben wel tanks, ze hebben vliegtuigen, maar uh, ze hebben geen benzine, ze hebben geen reserveonderdelen. En dat zou betekenen dat als er oorlog zou komen, dat dan uh, de oorlog in zekere zin dezelfde vorm gaat aannemen als wat hier op de Maidan is gebeurd. En dat is dus mm -hmm. dat je uh, goed bewapende uh, troepen hebt die vechten met mensen met uh, knuppels en met uh, jachtgeweren en alles wat ze maar kunnen gebruiken als, ja. Uh, als wapen. Ja. Nu heeft de Russisch-orthodoxe kerk vandaag een vredesoproep gedaan voor de Oekraïne. Weet u hoe de... ...Oekraïense orthodoxe kerk hierin zit? Um, de, ik denk dat het hele probleem is dat um, uh, de mensen die in, uh, in Oekraïne, uh, waarvan de Russen zeggen... ...dat die om uh, bescherming vragen, dat zijn al in de eerste plaats gaat het om een, een, een behoorlijke minderheid... Uh, het gaat om mensen die veelal in de grensgebieden wonen en luisteren naar Russische radio. Dus ook die voortdurende propaganda vanuit Moskou horen. Uh, Rusland heeft gezegd dat er tienduizenden mensen zijn gevlucht. Uh, daar hebben ze foto's van ge gepubliceerd van de grensovergangen. Uh, dat blijken dus foto's te zijn. A, zijn het oude foto's. En de tweede is het de grensovergangen met Polen. Dus dat zijn Oekraïners die gaan handelen in, in, in, in de Europese Unie. Um, en langzamerhand zie je nu dat de bevolking uh, in die regio's uh, uh, reageren en in opstand komen. Ja. Er zijn grote demonstraties geweest in Kharkiv, uh, in Dnipropetrovsk, in Odessa, uh, in Zaporozje. En uh, ik denk dat tijd in dat, uh, dat opzicht aan het keren is. Ja, nou, wij gaan het uh, volgen. Als er nog meer gebeurt, dan horen wij binnenkort weer van jou. Robert van Voren, vanuit Kiev, dank. Graag gedaan. Zeg het maar. Ja, vandaag met steoloog uh, Stefan Paas. Wat is de stelling vanavond? Dat Nederland steeds minder democratisch wordt en dat het onze eigen schuld is. Zo, dat klinkt uh, stevig. Waar, nou, laten we met het eerste beginnen. Waarom wordt Nederland minder democratisch? Nou ja, we hebben natuurlijk een uh, verschillende bestuurslagen in Nederland. Hè, plaatselijk bestuur. En daar gaat het nu even om. Uh, 19 maart hebben we weer verkiezingen. En uh, ja, er zijn een aantal heel grote structurele problemen met de plaatselijke politiek... die zich voorlopig ook niet laten oplossen. Zoals? Bijvoorbeeld, uh, probeer maar eens gemeenteraadsleden te vinden tegenwoordig. Er zijn partijen die zelfs niet meer meedoen, omdat ze geen uh, raadsleden kunnen vinden. Het is soms ook grappige gevolgen dat de SGP in Flissingen nu een vrouw op de lijst moet zetten... omdat zes mannen nee zeiden. Ja, dat dus dus, is, vinden goed, sommigen dan weer een voordeel. Blessing in disguise, maar verder uh, levert dat niet zo heel veel op. Dus dat is echt wel een probleem. Uh, een ander probleem is natuurlijk de opkomst dat we waarschijnlijk voor het eerst onder de 50% duiken, qua opkomst. Dat is echt heel laag. Uh, als je ervan uitgaat dat de grootste partij in plaats... zeg maar een kwart van de stemmen krijgt, nou een kwart van minder dan 50%. Dus uh, het mandaat van de plaatselijke politiek wordt daar wel heel uh, gebrekkig van. Ja. En is en... dat ook dat, punt, dat tweede punt, wat je zegt, het is onze ja, eigen schuld? Dat, ik zou zeggen, dat laat in elk geval een verminderde belangstelling zien. En een ander probleem is dat we blijkbaar onvoldoende investeren... in de plaatselijke politiek. Er is recent een onderzoek geweest van uh, NRC Handelsblad. En die liet zien dat uh, uh, een heel grote enquête onder raadsleden... die liet zien dat uh, structureel eigenlijk tijdgebrek een groot probleem is. Raadsleden hebben veel te weinig tijd voor het werk dat ze moeten doen. Deskundigheid is een groot probleem, vooral financieel en economisch. Er zijn te weinig raadsleden die daar verstand van hebben. Dat wordt nog verergerd omdat er heel veel... met al die versplintering van de politiek tegenwoordig... eenmansfracties zijn, of hele kleine fracties. Ja, ja. en dan krijgt er iemand... Uh, ineens een hele portefeuille, of verschillende portefeuilles op zo'n portefeuille... die helemaal geen verstand van heeft. Dus dan gaat hij mee heel hard schreeuwen, dat zie je dan heel vaak. En een derde probleem is integriteit. Ook daarvan blijkt dat op plaatselijk politiek niveau... behoorlijk wat mis is door allerlei belangenverstrengeling. Dus uh, dat zijn structurele problemen, die lossen we ook niet even in de middag op. Maar de komende verkiezingen zijn denk ik wel een goede reden om dat eens aan te kaarten. Ja, maar nu zeg je van het is onze eigen schuld. Maar dat dat, dat laatste, hè, dat er dus uh, weinig tijd en geld de mogelijkheid is. Daar kunnen wij als stemmers, zullen we dan maar zeggen, toch weinig aan doen. Nee, dat, dat is wel waar. Uh, en het is er ook logisch dat we dan niet meer zoveel vertrouwen erin hebben. Als je onze eigen schuld, dan zou je het iets breder kunnen trekken. Dat betekent dat we op een of andere manier te weinig investeren in de plaatselijke politiek. Ja. Als je een raadslid uh, niet de gelegenheid geeft om, nou, laten we zeggen, minimaal twee dagen van, van de week te kunnen besteden. Dus betaald te kunnen besteden. Tenzij hij heel veel geld heeft. Ja, je zult toch ergens je brood mee moeten verdienen. Ja. Maar dan word je ja, zelf wel. in Amsterdam. Mm -hmm. Wat zie je daar concreet als het gaat om matige kwaliteit? Eh, Amsterdam is natuurlijk. Eh, en dat geldt ook voor andere grote steden. In die zin hebben die het voordeel van de, van de schaalgrootte. Dus die hebben. Eh, daar is de situatie wat anders. Het probleem doet zich eh, daar misschien ook wel voor. Maar veel vaker nog in uh, kleinere gemeenten. Waar ja. uh, simpelweg maar niet uh, de bestuurskracht heeft. Zoals dat dan heet. Om uh, uh, grote fracties te maken. Om uh, veel deskundigen in te huren. Uh, nou, kortom. Om je, om je werk te kunnen doen. Ja, Floris uh, Visser, uh, opera-regisseur, maar ook stemmer? Deze gemeente Ja, nee, ik stem altijd heel trouw. Ja? Ja. Uh, plicht of uh, vrije vind... wil? Nee, ik, nee ik, ja, ik vind het wel een plicht. Ja. ja. Want Stefan, ja. dat ze zien dus heel veel mensen niet meer zo, geloof ik. Het, ver, het verbaast mij zeker. Nou, ja, kijk nu naar de Oekraïne. Of Oekraïne, moet ik zeggen. Uh, het is nog steeds geen de Oekraïne. Ook al wat Poetin het anders. Uh, daar zie je dat mensen de straat op gaan... Vanwege uh, een politiek belang. Dat zie je in heel veel andere landen, in Thailand, en Egypte hebben we het gezien. Waar dus een enorm, zou je kunnen zeggen, democratisch ze wint door de bevolking baait. Men gelooft echt nog dat er wat te halen valt. Ja, wij zijn gewoon verwend. Zou maar ik ja, dat zeggen. zou je kunnen zeggen. Ja. Misschien denken het zou kunnen natuurlijk dat we vinden dat het eigenlijk wel goed gaat. Um, maar het is wel een punt van zorg natuurlijk, want op, op termijn holt dat uh, enorm uit. Ja. Dat wat ons regeert. Nou, nou werd er vorige week gepleit door meerdere burgemeesters voor schaalvergroting. Ja. Wat, wat vind je daarvan in dat kader? Ja, het lijkt me wel dat het die kant op moet. Uh, wat heeft er dat dan het al als voordeel? Is, nou, nou, nou, de, de, het voordeel is dat je uh, grotere bestuurskernen uh, kunt maken. Dus grotere uh, fracties met, met dus meer mogelijkheden qua bijvoorbeeld betalen van mensen. Ja, maar dan, het dus het de ook dan staat het nog verder van de burger. Dat is het nadeel. Dus uh, je zit hier een soort paradox gevangen. Uh, van of je investeert in kwaliteit. En dat heeft schaalvergroting als gevolg. En grotere afstand van de burger. Maar goed, daar is misschien iets aan te doen. Wanneer je zegt, dan moeten die gemeenten ook echt wat te doen krijgen. Een aantal jaren geleden was er het rapport van Van aartsen bijvoorbeeld. Die ervoor pleitte dat zelfs gemeenten meer belastinginkomsten mogen heffen. 40% van de inkomsten bijvoorbeeld zelf heffen. Dat er ook echt wat te verdelen valt in zo'n gemeente. Dat er echt wat te besturen valt. Nou ja, nu wordt er heel veel zien. naar de gemeentes gesluisd. Ja, de, steeds meer. Een reden te meer dus dat er ook echt wat moet gebeuren. Ja. Want als er steeds meer gezag naar de gemeentes gaat... en we zitten met een gekke idee nu, het gekke geval... dat de nationale regering, waar nog 70% ruim opkomst, opkomst is... verplichtingen schuift naar, verantwoordelijkheid schuift naar Europa en naar de gemeenten. En daarbij zakt allebei de opkomst, de opkomst steeds ja. verder onderuit. Nou, één ding kunnen we wel doen, gewoon gaan stemmen dus. En dat lijkt me zeker belangrijk. Ja. Ja. Het is tijd voor een paar nieuwsfeiten van deze dag. Dit is de dag waarop de spanningen in de Oekraïne van uur tot uur oplopen... nu de Russen steeds meer militair machtsvertoon laten zien op de Krim. De nieuwe leiders in Kiev beschouwen het als een openlijke oorlogsverklaring. This is the of war to my dit is de dag waarop een familie in Almelo dit geluid liet horen bij het openen van hun koelkast. Ja, in de koelkast koopt namelijk een exotische spin... die vermoedelijk met een tros bananen uit Brazilië was meegelift. Het bleek om een 7 centimeter grote, zeer giftige... Braziliaanse loopspin te gaan. Brrr. En dit is de dag waarop Henk Bleker een nieuwe bijdrage levert... aan de klucht rond de zeehondencrash in Pieterburen. Leni het Hart ver, uh, liet vorige week hier al weten... dat ze haar naam niet langer wil verbinden aan de zeehondenopvang. Maar voor RTV Noord vertelde bemiddelaar Bleker vandaag... dat hij Leni niet zomaar wil laten gaan. Dus ik probeer mijn best te doen... dat Leni het houdt er op de ene manier bij betrokken blijft. Dat is meer een kwestie van uh, fatsoen en waarde en normen hoe je met de geschiedenis omgaat. In de studio vandaag theoloog Stefan Paas die het commentaar voor zijn rekening nam, zangeres Christina Branko... en operaregisseur Floris Visser over zijn eervolle taak... het regisseren van een opera in een beroemd theater in Moskou. En of hij veel vragen krijgt nu Rusland zich mengt... in de onrust in Oekraïne. Maar eerst bestijgen we met een dichter een grote hoogte. Dichter bij boven. Oké, okay, je voelt precies waar door de eeuwen heen de mensen gestapt hebben. Dat daar een kuiltje zit. Dit is de, de speeltafel van de hier. Toevallig staat hier uh, Halem, wat ben je mooi. Ja, van Vrede Kuiper. Ja, Halem, wat Hoi ben je in. mooi. Halem, wat ben je prachtig. Stad en een dorpje tegelijk. Ook al rimpelt het spaarne, De stroom roert zich krachtig. ...langs Drosten en Scheetmakersdijk. Uitzicht. We zijn op de Grote bavo Cathedraal op de Grote Markt in Haarlem. En we zijn daar naartoe gelootst door Koster Ruud... ...die onderweg allemaal mooie dingen heeft verteld. Je ziet het Tijlensmuseum. Ik ben een Haarlemse sinds 11 jaar. en Ik mocht hier vier jaar lang stadsdichten. Dus ik heb hier ook al vaker gestaan om even het overzicht te krijgen... Even uit het gevoel, kijken, alle details vergeten en dan weer terug. Ik ben Sylvia Hubbers en ik ga iets kleins doen voorlezen uit mijn bundel God gaf ons apparaten. We moeten iets kleins doen. Een klein wonder moeten we verrichten. Eén klein persoonlijk wonder. Eén wonder moeten we verrichten per persoon. En dan, als iedereen dat gedaan heeft klein wonder verrichten. Dan tellen we de wonderen die ontstaan zijn bij elkaar op. En dan, dan hebben we een groot wonder. Kijk, zo simpel zit nu eenmaal een groot wonder in elkaar. We altijd het idee dat iets pas betekenis heeft als het groot is. Maar heel veel kleine dingen bij elkaar zijn ook groot. Het ja, is heel simpel. Maar ik vind het wel leuk om dat een keer te zeggen. Hier. Vroeger dacht ik, om, ja ik ben in de jaren tachtig opgegroeid met koude oorlog, dus de wereld zou wel vergaan, dus het had helemaal geen zin om iets te gaan doen, of te gaan studeren, of, of je op een bepaalde manier nuttig proberen te maken, want de wereld verging. Nou de wereld uh, kan nog steeds vergaan, maar het maakt niet meer uit, je kan gewoon wat doen. Als je ergens een boodschap doet en je lacht uh, tegen degene die jou dat verkoopt, dat is al een klein dingetje. Een die plant zich misschien weer voort. Ah. Eentje die ik heel erg mooi vind en die me ook inspireert... is van Maarten Luther. Als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een boom. Die vind ik zo mooi. Ja, dat was Sylvia Hubers met icon-verslaggever Eliane Meijer... bij het van de sint bavelkerk in Haarlem... Ja, hoorden jullie dat ook? Een lach die zich voortplant. Dat viel me op. Herkennen jullie dat? Floris Visser, Steven Paas? De een geeft nu het woord aan de ander. Ja, uh... <laughs> Floris, begin maar. Herken ik dat? Ja, nee, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook iets is wat... wat... Wat ik ook met het werk wat ik doe probeer te doen. Alleen dan inderdaad niet één, maar dan het liefst in één keer 500 of 600 man tegelijk. Ja, je gaat niet voor dat kleine wonder, maar meteen voor dat grote wonder. Nou ja, het is een beetje in aan het werk wat ik doe, maar um, nee, ik herken het wel. Ja. En Stefan? Lachen zat, naar de winkelier? Ja, ik was, ik was aan het haken bij die kleine wondertjes. Ik vond het wel een leuk beeld. Ik dacht wel, dat het veronderstelt wel, dat iedereen ook heel veel goede wil heeft in, voor het algemeen belang. Als iedereen wondertjes tegen elkaar in gaat verzinnen, dan krijg je een grote zooi in plaats van een groot wonder. Ja, maar bij een applaus of zoiets wat door een zaal golft, of een lach, ja, dan kan ik me er iets van voorstellen. Ja. En die uitspraak van Maart Luther, bekend natuurlijk: Als ik weet dat morgen de wereld vergaat, dan plant ik vandaag nog een boom. Bent u, bent u ook van dat soort, Loris Visser? Oh jemig. Ik denk dat ik meer van het soort ben als morgen de wereld vergaat... dan trek ik vandaag een fles champagne op. Ik denk dat ik dat, ik, dat, ik dat eerder zou doen. Ja, dat was niet echt des Luter, nee, nee, nee. Não, Die dronk graag een biertje, hoor. Oh, toch wel. Kijk, ja. dat weet jij dan weer, Stefan. Nou ja, vandaag nog een biertje als morgen de wereld vergaat. Dat zou jij doen. Uh, uh, jij dan champagne, maar Luther zou een biertje misschien <pleas> nog doen. Uh, ja, Floris Visser. Uh, uh, toch denk ik nog steeds dat die champagne dat zou kunnen... maar dat planten van die boom past ook wel bij u, want ik hoorde uh, dat u uh, 18 uur per dag werkt. En dat allemaal voor de opera. Ja, ja dat allemaal voor de opera. Ja. It, of is it's... het voor uzelf Pff, Ik denk allebei. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het allebei is. Ik, ik moet ook zeggen, als ik het niet doe, um, dat ik me dan ook meteen schuldig voel. Dus daar zit wel een soort um, ook een, een, ik wil niet zeggen echt een verslaving aan, maar er zit wel het het... het, het, het, het... Je moet het doen om jezelf ja daarna te kunnen belonen. Ja, ja. Vandaar die fles champagne ja, als mogelijk de wereld ja, Dan mag je ja. eindelijk niet dat Calvinistische. Kijk, jij gaat als, uh, dit jaar als eerste Nederlander... en als jongste regisseur ooit een opera van Mozart... voor een beroemd Moskou's theater regisseren. Ja, voel je je dan vereerd? Is dat het juiste woord? Ja, ja, ja, ja in het begin zeker. Maar dit, kijk, het is nu alweer een tijd geleden dat ik, dat ik erachter kwam... Dat, dat, ik, dat ik dat zou gaan doen. Dus op het moment dat je daarvoor gevraagd wordt, komt er eerst een soort angst uh, naar boven. Want je vraagt je ook letterlijk af waarom ik. Um, en nu is het onderhand... Het is, omdat we nu al zo lang in het proces zitten, ook van het ontwerpen... en ik ben er al een paar keer heen gevlogen, en ook om te casten. Ja, nu, nu, nu is het weer werk. Ja, en waarom jij? Want je zei waarom ik. Ben je er al achter? Ja. <lacht> Ik, ik, ze, ik weet uh, um, um, ff, van de toenmalige intendant... dat hij op zoek was naar een jonge regisseur... om Cosi van Toet uh, te regisseren. Dat wilde hij per se. Dertig jaar een, ben je, ja Ja, en toen was ik nog 29. Ja. Dus dat toen hij me vroeg. Dus daar was hij naar op zoek. En... Op het moment eigenlijk dat hij begon te zoeken en geïnteresseerd raakte in mij... maakte ik eerst een Carmen van Bizet. En daarna uh, had ik Owen Wingrave van Benjamin Britten... die ook onlangs weer in première is gegaan. Hele succesvolle. En hopen. dat waren allebei twee succesvolle voorstellingen. Dus dat op het moment dat hij zijn zoektocht begon... Christina had het net over Lot, over Fate... was dat ook een beetje dat het mijn Lot was... dat het allemaal net uh, in elkaar greep. Ja. Hoe bereid je je als regisseur voor op zo'n project eigenlijk? Een paar keer naartoe vliegen, dat, uh, dat helpt. Ja, dat, dat, dat helpt sowieso. Uh, nou, dat is eerst gewoon het stuk tot je nemen en eten. En, en, en... Want kende je het al, van voor tot ja, achter? Ja, nou, niet van voor tot achter, maar het boek is een, is, een, is een van de... Ja, titels uit het Ijzeren repertoire. Dus ja, ik kende het wel. En ik heb al vrij veel Mozart gedaan ook. Dus de wereld van Mozart was niet onbekend voor mij. Alleen het was grappig. Het was juist één van die stukken waarvan ik altijd had gedacht van nou, dat verhaal van die Cosi van Toeten, dat vind ik niet zo heel geweldig. Dus als er iets aan mijn neus voorbij kan gaan, Wieso? mag het Kozy. Cosi... Nou, er zit nogal een grote onwaarschijnlijkheid in het libretto over heel kort. Het is een weddenschap tussen twee, uh, uh, twee soldaten. Dat, en, een, en een oudere heer Don Alfonso, een oude aristocraat, dat hun twee. Verloven dus nooit vreemd zullen gaan. En nou ja, die verkleedden zich als twee Albanese, komen terug. En dan opeens blijkt toch de een met de ander te gaan. En dat wordt van kwaad tot erger, totdat van die vier jonge mensen eigenlijk het leven was verwoest. En eigenlijk die, dat laatste, dat hele negatieve effect aan het einde, toen ik daarachter kwam, toen dacht ik: dan is dit toch wel een verhaal wat ik. Wil vertellen omdat ik ook altijd wel op zoek ben naar die, naar die duistere zelfkant van de mens. Ja, juist omdat er geen happy end aan dit verhaal zit. Nou, er zit wel een happy end aan, maar dat hebben we, ik kan nog niet verklappen hoe we het hebben gedaan... maar we hebben het zo voor elkaar gekregen het Bolshoi... dat het een totaal ander einde krijgt dan het tot nog toe ooit heeft gehad in de opera geschiedenis. Zonder dat we het stuk herschrijven of iets weggooien, dat doen we niet. Maar um, um, het, er wordt een draai aangegeven. Ja. En um, dat is dus een van de dingen die je doet. Ik heb, zit dan met mijn dramaturg, uh, Klaus Bertjes, zit ik dan eindeloze sessies te hebben bij mij, gewoon aan tafel... het stuk lezen, uh, ideeën uitwisselen. Um, en een van de ideeën die we hadden om het ooit in een theater zelf te vertellen... in een oud theater had ik ooit liggen... toen, toen we begonnen over uh, La Bohème van Puccini... die ik hiervoor heb geregisseerd. En dat hebben we toen doorgerekend en bekeken. En toen zei ik op een gegeven moment ook tegen het artistieke team... jongens, dit is onzin, dit gaan we niet doen. Dit, dat theateridee, weg, we halen het wel weer een keer uit de la. En ik denk... Nog geen maand later dat ik het idee begraaf... in mijn bureau la, belt het Bolshoi over COSI. en denk ik, volgens mij moet ik dat idee er weer uit. Want bij COSI kan het juist heel goed. Ja, dus je bent... Uh, dat is inderdaad zo'n lotbestemming Laten we even luisteren voordat we verder praten... naar hoe die uh, opera klinkt. Ja, dit is een fragment uit een eerdere uitvoering van deze opera. Wat valt je nou uit dit fragment op? Wat me opvalt is hoe ongelooflijk duister uh, haar Italiaans is. Het is geen Italiaanse die dit zingt. Ik vind Italiaans niet goed gesproken. Dus jij ja, dus... gaat dit helemaal anders doen? De, nou, ik ga dit niet anders doen. Daarvoor hebben we een taalcoach uh, Italiaans die, die meevliegt uh, hier vanuit Amsterdam naar Moskou. Dus, dus dat, nee, dat hoef ik gelukkig niet zelf te doen, maar... En het is ook grappig, het is een van de aria's die ik denk ik het meeste heb gehoord... al voordat ik überhaupt ooit Cosi van dus Toeten. Dat is de bekende. Nou, so, iedere, ik zou zeggen, wat lichtere sopraan die auditie doet... in de operawereld komt met enorm meneer <laughs> en die van Cosi van Toeten aanzetten. Hey, nou even over jou, jouzelf. Want jij bent niet jouw hele leven een fan van opera's. Dat is eigenlijk nog maar sinds kort dat jij in de operawereld je beweegt, toch? Wat heb je hiervoor um, allemaal gedaan? Kun je als nou ja, een vogelvlucht meenemen? Als nee. vogelvlucht, nou ja, eigenlijk al sinds heel jong altijd toneel gedaan. En verkleed partijen, piano gespeeld, negen jaar lang, klassiek, zangles wel gehad. Maar nooit die dingen gecombineerd. Naar de toneelacademie in Maastricht gegaan uiteindelijk. Uh, daar veel meer eerst als acteur ingestoken. Toen werd ik ook steeds meer maker, regisseur. Um, daarna ben ik, na vier jaar toneelacademie, ben ik ook nog naar het Koninklijk consultorium gegaan om klassiek zang te studeren. Ook daar werd ik niet gelukkig. En daar was de Godzijdank iemand die zei: Volgens mij ben jij opera regisseur." Hm. En toen heb ik alles wat ik heb gestudeerd samengevoegd. En, en dat is even heel kort in ja. tien seconden hoe ik het heb gedaan. En wat is dan, waarom ben je daar gelukkig? Wat is dan zo fascinerend aan de opera voor jou? Om, omdat het voor mij, en dat is natuurlijk volkomen subjectief, is het de. Absolute ultieme kunstvorm. Waarin de kunstvorm die het meest direct tot het hart en de onderbuik. en eigenlijk ook fysiek tot ons spreekt, muziek. samenkomt met het vertellen van verhalen. zoals dat in het theater, toneel en ook in film tegenwoordig natuurlijk gebeurt. Um, en daarnaast ook nog de beeldende kunst. en vaak ook de dans, het ballet samenkomen. Dus en, en dan dat alles bij elkaar. Als het goed gebeurt, opera, is het een. Het mooiste, ja, ik noem het altijd een beetje het slagschip van de kunsten uh, dat het kan zijn. En als het niet goed is, is het ook meteen een draak. Dat is het, het, natuurlijk weer de, de schaduwzijde ervan. Omdat het zo groot is vaak kan het ook ongelooflijk mislukken. Maar als het lukt vind, is het voor mij de ultieme ervaring. Ja. En, en thema's, hè? Ik, ik, ik, je zei in een eerder interview... het is de trits erotiek, religie en macht... Dat is opera, inhoudelijk gezien. Nee, ja, voor mij. Ik bedoel, er zijn ook een heleboel andere thema's die ermee die er te maken hebben. Maar voor jou is ze terug te voeren tot deze... Drie. Ja, en dat vind ik bij Così van Toeten ook weer aan de hand. Dat, is, bedoel, dat gaat over erotiek van jonge mensen. En dat wordt als wapen ingezet eigenlijk in een spel van de macht... van die Don Alfonso, die oude aristocraat. Die, ja... Ik bijna het gevoel heb aan een soort woede. Zijn eigen woede naar de wereld of zijn eigen levenspad... Wraak komt nemen op alles wat schoonheid heeft. En in dit geval dus de liefde van die vier jonge mensen. Dus ook dat komt weer terug. Ik bedoel wat minder religie, maar zeker wel macht in een erotiek. Ja. We praten zo verder. Maar eerst is het tijd voor die andere muziek. Fado, uh, Christina, Franco, uh, we gaan weer naar jou luisteren. We're going to listen to you. Oké? Okay. Thank you. Não vás embora tão cedo Ainda é noite fechada E os lobos uivam de medo No vidro da madrugada Não passes à nossa porta a treva má da cidade Estendida como morta Nas nuvens da tempestade Não vás embora tão cedo Não entres no frio agreste E não me arranques do dedo O anel que lá puseste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 O anel que lá puseste Se fores, não chores por mim Não há vidas sem passado E a nossa ficou assim Na letra de mais um fado Se fores, não chores por mim Este em passado, e a nossa ficou assim na letra de mais um fado. Mas embora tão céu, não entres no frio agreste. E não me arrancas do dedo, o anel que lá puseste. Se foras, não chores por mim, não há vidas sem passado, e a nossa ficou assim na letra de mais um fado. Thank Christina Branco. En ze is uh, komende tijd uh, dus te zien en te horen in Arnhem Rotterdam, Rijswijk, Roosendaal. Meer informatie op christinabranko.com. En um, we wish you a very good time in the Netherlands. Thank you so much. We praten verder met opera regisseur Floris Visser. Um, over opera en over die, uh, dat regisseren in Rusland, wat binnenkort dus, uh, gaat gebeuren. Um, ja, dat is best een beetje bizar in deze tijd, trouwens. Ja, het is ook, het is wat, wat vreemd is voor mij ook... Ik, bedoel, ik ken natuurlijk veel van de zangers nu ook daar en daar... Nou ja, een aantal komen zelfs uit Georgië. Dus ik heb veel Facebook-contact met hun. Oekraïne. Uh, uh, Oekraïne, sorry. Uh, onder andere mijn Dorabella, de metzelsopraan, komt, uh, komt daar vandaan. Ik bedoel, die wonen op dit moment natuurlijk allemaal in Moskou... want ze werken voor het Bolshoi, dus, dus die... Maar die zijn ook een beetje gespleten tussen twee, twee culturen. Want daar praat je met hun over. Ja, daar praat je. En je ziet ook, je ziet ook continu in hun, uh, in hun eigen webblogs wat er naar boven komt. En wat me opvalt aan de jonge generatie... is dat uh, ondanks dat het geen makkelijk land is om te leven... en uh, zeker in Moskou niet altijd veilig is... hoe ongelooflijk kritisch ze zijn. Ja. Op, de, op de situatie Op de daarin. hele situatie, ja. ja. ja. Um, Jijzelf bent in een eerder interview uh, getypeerd... als maniacaal perfectionistisch. <laughs> Klopt dat? Ja, ik denk dat het klopt. Ik denk dat het wel steeds ietsje minder wordt. Nee, ja, ik denk dat het klopt. Ik denk dat het meer. Ja, het is heel erg om te moeten zeggen. Hij dacht ja, nog even ja na. ik heb diep nagedacht nu. Nee, ik denk, ik denk dat het klopt. Maar het is wel zo dat ik steeds meer. ook de mensen om me heen die ik heb, dat ik die vertrouw. Dus dat ik daarin ook minder een soort maniacale controle op uit hoef te oefenen. Oh ja, jij maar, hebt een relatie? Ja. En, die, en, en de, de persoon, de vriendin, die kan met jouw leven? Oh ja, ja nee, maar dat is, kijk, dat is, zij is zelf zangeres En het grappige is dat ze ook weet waar het uit voortkomt. Maar waar, is, waar komt het dan uit voort? Weten dat absoluut kwaliteit van werk eerst komt. En dat alles wat je over het hoofd hebt gezien... of door je vingers hebt laten glippen... gewoon eigenlijk door luiheid of desinteresse... of denken, ach, dat zie ik wel in de repetitiestudio. Dat dat onvergeeflijk is. Onvergeeflijk. Ja, want daar betalen mensen niet voor. Nee, nee. Was je als kind ook al zo? Vraag ja. Me dan ja. En, en hoe uit zich dat? Oh, dat, uitte zich, dat uitte zich in totale zenuwen voor, voor repetitieweken. Of uh, het eindeloos studeren al van de topografie rijtjes op de basisschool. En later ook boeken overschrijven op de middelbare school. Om maar de stof in één keer in je hoofd te hebben. Ja. Herken jij hier iets van, Stefan? Ik wist niet of jij in opera geïnteresseerd was. Maar misschien herken jij dit wel. Uh, nee. <laughs> ik, ik, Hoe heerlijk ik wil is ik jouw leven vergelenken met dat... Nee, nee, heel, ja, nee In mijn werk wel, maar uh, op school, dat soort dingen, nee, nee. nee. En, en um, is het dan wel eens helemaal leeg in jouw hoofd, Floris? Ik, uh, nou, eigenlijk als ik bijvoorbeeld als ik, als ik duik. Zijn laatst zijn we toen ook dat nog kon naar Egypte geweest. Ik ga naar allemaal plekken op de wereld waar het allemaal heel ingewikkeld is op dit moment. Uh, toen hebben we daar gedoken. En dat dan daar, in die gewichtloosheid in het water... daar is alles weg, ja. inderdaad. Ja. Dat, is, dat is een van de... En dat had ik als klein kind al. Dat ik eindeloos op de bodem van een zwembad kon zitten met vakantie. Dus dat is... Jij zat als kind eindeloos op de bodem. Ja, dan, van de dan, zwembad. Dan, dan zo lang mogelijk je adem inhouden op de bodem van de zwembad. En dan weer naar boven en weer weg. En dan was het waarschijnlijk verloren. Dus ja, die zit daar ergens in het zwembad. En dat is, dat is prima. Ja. Maar het is toch heel goed gekomen. Je hebt het zeg maar zo weten te draaien dat je nu enorm succesvol bent op jonge leeftijd. Uh, jonge leeftijd, is dat 30. Dat is, dat is natuurlijk voor wat jij doet. Uh, ja, dat is, is wel bijzonder jong. jong. Ja. Hoe ga je daarmee om? Um, nou ja, wat ik zei in het begin, denk ik vorig jaar toen het allemaal op ik denk, nu, ja, nu, nu bijna een jaar geleden. Uh, dat, ik, dat ik het gevoel had dat ik helemaal klem kwam te zitten. En dat ik ook dacht, wat, wat nu? Maar nu het weer langzaam aan het werk ben gegaan. En gewoon weer, ja, doe wat ik altijd heb gedaan. Niet veel anders. Alleen een beetje meer. En, en wat meer in vliegtuigen. Dan is het, uiteindelijk blijkt het gewoon je werk. Ja. Wat is je toekomstplan? Och, ja, ik heb daar niet zo. Ik, ben, ik weet nu tot en met ongeveer 2016 wat ik ga doen. En dat vind ik ver genoeg eigenlijk. Nou, dan gaan we daarna verder jou ja. volgen. Het is bijna zeven uur namelijk. Onze tijd zit erop voor vandaag. Ik bedank Stefan Paas, Christina Branco en Floris Visser. En zo na het nieuws: Tijd voor Reporter Radio met Aart Zeeman en zijn ervaringen in Cambodja bij de weeshuisindustrie. En morgen om zes uur is er een nieuwe: Dit is de Dag. Goedenavond, Dit is de week van Diederik. De Oegandese president Museveni heeft een omstreden anti-homo-wet ondertekend. Met de wet hoopt Oeganda de Olympische Winterspelen van 2022 binnen te halen. Christenunie-leider Ari Slop dreigt de steun aan het kabinet op te zeggen als het de strafbaarstelling van illegaliteit doorzet. Staatssecretaris Steven gaat onderzoeken of de uitspraken van Slop mogelijk illegaal zijn, of strafbaar, of binnenkort allebei.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 Ja, kijken we nog even naar de belangrijkste wegen van dit moment. De A50 tussen Eindhoven en Emmeloord. Daar ligt op dit moment de snelweg van 160 kilometer in beide richtingen. En de A10 ter hoogte van Amsterdam tussen Knooppunt en knopend Daar ligt een ringweg van 32 kilometer. Dit was de week van Diederik. Goedenavond. Woord.nl is open. Je op je poten alsof het niets is. Woord.nl